Turner, Overdrive, and you ain't seen nothing yet. En uh, ja, welkom bij uh, Entertainment View, de tweede uur 6 over 6. Leuk dat je luistert, je kan even van je laten horen, uh, 023-573-1969, dus 023-573-1969. Ben nu de jeugd, flikkiekie, flikkiekie, flikkiekie, dit is Sterrensov, Goedemiddag. Okay. Oh, nou kijk je grappie, leuk, zoet als een sappie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 Oogst. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je pips na een golf de afstand. Van je lichaam. ze is van spek. Als je naar de kijk, Ja, ze is praktisch Interma galactisch Sorry als ik overdrijf Zes als ik na het kijk, Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik als nog, In de lucht als sterren Dan ben ik loezo in de kamer, Met om op mijn nek Beetje duimers op mijn nek Loezo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 toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeka-prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt me steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn me drankje met de sterren in de lucht te zeg De wereld is verplakt, ja Op je polen Goor dat vlengt de afstand Van je helemaal lichaam Ze is van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 Lose you in the sky diamonds on My neck, bitch, diamonds on my neck. Eten, jongen. Ja, ik ben heerlijk aan het eten. <laughs> je bent live in de uitzendingen. Oké. Okay. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, goed jongen. Gefeliciteerd als eerste, hè? Want je moeder is jarig. Ja, mijn moeder is vandaag jarig. Dat vieren we niet hier, hoera. Hier, hier, <laughs> <laughs> waar, waar ben je nu? Ben je al in de. In, in de muiden en zonder de naam van het bedrijf te noemen. Uh, zit ik uh, lekker te wokken. Nou, helemaal top jongen. Ik denk, ik moet je toch wel even bellen. Ik moet even, ik moet even weten hoe het met je gaat, weet je wel. Ja. Want um, je wou eigenlijk waar je wel komen, maar. Maar ik neem het echt naar mijn familie toe. Dat is ook altijd belangrijk, hè? Dat is ook belangrijk. Je moet altijd contacten met je familie uh, bewaren. Ja. Hé, hey, wat heb je allemaal opgeschept? Want uh, ik heb, ik heb uh, best wel trek. Ik heb uh, vandaag landkookletjes opgeschept. Ik heb heerlijke uh, b ik heb al uh, hier lekker uh, sushi genomen oh. en uh, we kunnen hier onbeperkt eten hè, en ook drinken, dus dat is wel heerlijk. Oh, niet te veel drinken, want dan ga je, dan haal je misschien zand voor niet. Ik, uh, het flesje wijn is dan op. Nee, oh. <laughs> heb je dat in je eentje gedaan of met je hele, hele familie? Uh, in mijn Oh, rustig aan Roy. Hou nou even rustig, ik weet dat het gezellig is, maar even rustig hè. En ja, maar... Uh, ...om maar even op gebied te komen. Uh, ja, het eerste nieuwtje natuurlijk. Een eigen redacteur, hè? Ja, ze was net in de studio, hè? Ook oh, gezellig. Het was heel erg gezellig. En volgende week hebben wij uh, Tim Oliehoek in de uitzending. Ja, dat begrepen. Is, is, is hartstikke leuk. Hij is uh, regisseur van Pizza Mafia. Mafia. Ja, ja hartstikke leuk dat je dat, dat hebt... En uh, ja, hartstikke leuk in ieder geval. Ja, volgende week ben ik natuurlijk in Rijswijk. Ja. De halve finale van Valentia. Natuurlijk zal ik weer een uh, verslagje gelukkig in de uitzending uh, brengen. Ja, en uh, dit keer de apparatuur te uh, retten om uh, ook een verslag te doen voor later in de uitzending. Uh, ja. Verder, uh, verder ik, uh, heb ik uh, morgen een uh, cd-presentatie van Jesse, Javi Escalera. Uh, Javi is de Spaanse zanger die, uh, die altijd hartstikke leuk uh, en de en die heeft een eigen single opgenomen, jij en ik. Nou, uh, ik zou zorgen dat er, uh, dat er uh, een verslagje van uh, klaar ligt ja. uh, in de studio. Om um, um, uh, aankomende zaterdag uit te zenden. Dus dat was hartstikke leuk morgen. Nou, top. En, uh, ja, en uh, een heel leuk nieuws. Uh, Roy je van Buringen, uh, dus ikzelf ga gewoon uh, een artiestenavond presenteren in Spanje. In Spanje? Ja, ik uh, ga oh? en met uh, 10 juli uh, naar Spanje. En ik ga mensen meenemen. Uh, dat kost 8,99 uh, om uh, mee te gaan. 899. En uh, ga je met een busreis mee. En dan uh, kan je kaarten bestellen via www.onair-events.nl En uh, ja, dan ga je gezellig mee met een touringcar naar Spanje. En waar kun je je voor aanmelden? Waar? Waar kun je dat doen? Uh, op www.onair-events.nl nou. Ja, en het laatste nieuwtje wat ik wil zeggen. 27 maart is het de versie 2011. Uh, wat wel leuk is dat er weer artiesten op het gastersplein zijn. Uh, Wilde Brouwer, Naomi Knol, zangeres Naomi. En uh, we hebben Alfred Schriek, uh, de gasten op het gastersplein. Uh, vanaf 1 uur uh, begint de show. Studio 118 Jens zou met de grote battle uh, komen, dan een dansbattle. En er zou ook nog zumba op het plein zijn. Dus heel veel te doen de dus 27 maart op het Gastensplein in Sandvoor. Nou, top hé. Hé, hey, uh, zumba, zullen we daar aan meedoen? Uh, ja, nou, dat is goed dat jullie uh, we deze bij zou ik zeggen. Oh, <laughs> Straks moet ik het nog echt doen ook. <laughs> ja, nou, uh, leuk Mag je er zien. Hé, <laughs> hey, rode eten man. Oké, okay, ik preek je. En, en ik. Uh, uh, ja, ik spreek je volgende week nog wel even. Ja, het komt uh, goed, uh, Rudy. Entertainment for you. Dan krijg je echt een boost met een nieuwe redacteur. Ja, familie van Ellen, hè. Ja, ja, ja, maar daar moesten we niet te veel over hebben, hè. Dat mochten we niet te veel over hebben, maar we mogen wel een klein beetje trots op zijn. Hé, hey, Roy, dankjewel, hè. Hoi.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 Oh, <laughs> my Got yours too. Just trust in me. Ryan Sean in between in the 40 Ben Sanders, and if you don't know me, Bye now. We gaan even verder met muziek uit de provincie. Deze week zijn we in de provincie Utrecht. De provincie bekend om zijn werven en natuurlijk de Domtoren. De provincie telt rond de 1,2 miljoen inwoners en is daarmee de kleinste provincie van Nederland. De stad Utrecht is daarentegen een van de belangrijkste steden van Nederland. Er komen veel bekende, bekende mensen uit de provincie Utrecht. Onder andere Mark van Basten, Claudia de Brij, Gerard Ekdom en Wesley Snyder zijn afkomstig uit de provincie Utrecht. Het Goede Doel, Wim Sonneveld en Marianne Weber zijn een Bekende artiest uit de provincie. En wij gaan naar een artiest die in 2008 een project startte. waarbij 12 muzikanten en 10 MC's aan meededen. Colin Benders was de verantwoordelijke en startte de band Kiteman. Kiteman bracht in 2009 een album uit, The Hermit Sessions. Nastie Blue Like trump, uh, Trumpets uitgebracht, kwam uh, de tweede single uit, genaamd Sorry. Mede door dit nummer won Kiteman in 2010 de popreis, die nog nooit uh, was gewonnen door zo'n groot gescheld, uh, gezelschap. Trap. De jury was diep onder de indruk van de concerten en vond dat de winnaar onder meer voldeed aan de criteria, bron van inspiratie, eigenzinnigheid en natuurlijk succes. Deze week de provincie uh, Utrecht met Colin Benders alias Keidman en sorry. Muziek uit de provincie met uh, Kindman Man en uh, Sorry. Zometeen wordt het tijd voor uh, popstar Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Maar nu eerst hebben we... Um, ja, hoe heet ik? Uh, Robert Miles, hè? Hey? Robert Miles en het heerlijke... Children. Het ritme van Zandvoort, ook op TV. FM Text TV op kanaal 45. 45. Ja, het is hier weer tijd voor een goeiemiddag, Henry. Ja, goedemiddag. Groetje jongens? Bij ons gaat het, uh, ja, gaat het uh, uitstekend, eigenlijk. Ja, het het loopt het lekker. Uh, we hebben een lekker biertje naast ons liggen. Het gaat helemaal goed. Hoe gaat het met jou? Toch? Ja, uitstekend, hè. Ik ben, ben, ben net thuis, dus, net zij. En, ja, we gaan weer lekker tegen een natuurlijk, hè. Helemaal top. zeker <laughs> weten. Ja, goed, jongens, Dan hebben we nu een aantal dingen kunnen opduiken. Kun je, kun je je nog herinneren, zeker, Egbert van Panidon. Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, het is eigenlijk iemand wat ik, wat ik me eigenlijk amper kan herinneren. Hij is uh, donderdagmiddag op 90 jaar geleden overleden. Okay. Maar het er wel een belangrijk figuur te zijn geweest in het gebeuren. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, en uh, hij heeft ook nog gespeeld in uh, bioscoopfilms als Vlodder. Yep. En de aanslag tegen die 86. Dus, uh, ja, ik, ik moet mij even voor de geest halen, maar... Uh... Ja, op 90 jaar leeftijd, dat moeten wij nog misschien te halen, jongens, hè? Ja, nou ja, misschien uh, zijn ze, als ik zo, als die leeftijd ben, misschien zijn ze net zo ver dat ze een speciaal pilletje hebben. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat weet je nooit. You never know, hè? <laughs> Goed, jongens, we hebben de drieërs, die gaan uh, natuurlijk het software wisten we wisten wel. Ja. Uh, het schijnt toch dat ze de Engelstalige versie gaan doen. Oh, oké. Okay. Want ik, uh, ik las namelijk dat ze het uh, uh, nummer iets gaan veranderen, het Nederlandstalige nummer. Ja. Maar ze gaan nu dus echt een Engelstalige versie opnemen? Ja, het schijnt zo. Dat, dus er staat hier nou dat ze tijdens het songfestival willen de zangers graag een Engelstalige versie van hun lied laten horen. Oh, oké. Okay. Dus en dan, ja, dan die, uit, aan die, aan die versie natuurlijk, want het wordt ook uitgewerkt. hard gewerkt dat snap je wel. Ja, tuurlijk. Dus, ik ben benieuwd. Wordt er misschien toch nog wat hè? Ja, nou wie weet. Ik denk het niet hoor, maar... <laughs> you never know. Ja. You never know hè. Goed ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe tattoo van uh, Danny de Munk. Ja. Op Twitter heeft hij zijn nieuwe tattoo laten zien, in ieder geval. Hij heeft een nieuwe tattoo, hoe ziet hij eruit? Uh, nou, het is voor mij. Uh, houvast, uh, houvast geloof, hoop en liefde, schrijft hij. Yeah. Uh, en, uh, hij is vandaag. Hij is vandaag jaarlijk, dus 41 jaar is hij alweer geworden. En uh, die uh, tattoo heeft hij op Valentijnsdag uh, heeft hij laten zetten. laten okay. zetten. Oké. hij doet er wel een beetje geheimzinnig over, weet je hoor, maar hij staat erop, op in... Uh, ik noem hem geloof, hoop en liefde. Dus ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar uh, okay. op Twitter zou hij moeten staan. Hij heeft al een tatoeage, hè? Dus dit is zijn tweede tatoeage. Ja, exact, ja. Dus uh, goed, we wachten we af te kijken. Als Mensen die geïnteresseerd zijn je al op zijn Twitter, uh, Twitter kijken. kijken. Ja, klopt. Ja, exact. Goed, ja, en dan uh, ja, Per Silton, die staat altijd op een gegeven <laughs> moment de belangstelling natuurlijk van... Uh, heel veel cetera, et cetera. maar nou is, nou is het de keer wat anders. Oh, verdomd! In ieder geval was een Amerikaanse man die op een, op een feestje is binnengeslopen met een paar mensen. Ja. Yeah. En samen met een vriend heeft hij daar diverse liters gratis drank en een paard van, de, van, van, van Paris uh, te pakken gehad. Dus uh, ja, die is, die is wel 30 jaar geworden afgelopen weekend. Op het ja. dinsdag is het 30 jaar geworden. En uh, ze hadden niet in de gaten, dat er werd echt twee par crushes waren, hè, noemen ze dat, hè. Ja. En uh, in ieder geval, hij, hij, het was een, was een makkie om binnen te komen. En veilig mooi voor de gek houden En uh, ja, hij, in, in no time waren ze binnen, volop uh, aan de gratis drank natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het, er waren waarschijnlijk enorm enorm hoeveelheid taarten daar te zijn. Oh, en die, en die hebben ze allemaal meegenomen? Uh, nee, dat, dat ook weer niet, maar uh, hij had natuurlijk gewoon gevraagd na afloop van het feestje van uh, ja, wat gaan jullie met die te doen? Ja. Ja, uh, verder de, ja, die gooien we gewoon weg. Ja. Ja, dus uh, <laughs> daar hebben ze natuurlijk gedacht van, weet je wat? dan moeten we in ieder geval één taart moeten we redden. Oké. Okay. Het <laughs> zal wel een hele grote zijn als je aan Perf denkt natuurlijk. Ja, goed maar ja, dus maar in ieder geval uh, ze hebben die taart gered en uh, lekker opgepeuzeld. <laughs> <de achtergrond. laughs> dus, uh, ja goed, dat zijn stunts natuurlijk weer. Hè. Ja. Goed jongens, ja, dat was natuurlijk gisteren natuurlijk weer sterren dansen parijs. Ja, klopt. En, uh, ja, Kim Veenstra die, uh, die is, is eruit, is exit. Oh. En dat had ik eigenlijk al een beetje verwacht. Want uh, als je, ik, zei, ik zei al het vorige dat het programma begon, ik denk dat Kim Veenstra vandaag eruit vliegt en waarom. Uh, zij heeft een carrière in de modellenwereld. Ja. En, uh, de, ja. Dat hele loopwerk, dat begint nou langzaam weer te komen, dus ze zal op een gegeven moment toch weer aan de slag moeten gaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus ik denk dat Kim gewoon helemaal geen tijd meer had om uh, nog, nog, een, uh, nog een ronde verder te komen. Nee. Dus, dus ja, ze zegt ook veel ik maar bij de keer uit ben. En ze uh, zegt, ik realiseer me pas nu hoe ontzettend moeilijk ik ben. Dus ik kan helemaal geen schaats meer zien. Oké, okay, ja, dat kan ik wel begrijpen. want Je traint natuurlijk enorm veel, hè, in zo'n uh, programma. Ja, ja, ja, dat is toch wel zwaar, hoor. Elke dag wel een paar uur. Dus uh, ja, ja, op zich wel respect voor haar dat ze nog heeft meegedaan, toch? Ja, precies. Ze zegt ook dat ik ben hartstikke blij dat ik zo ver gekomen ben. Dus, eh. Ja. Uh, maar de modellenweg is altijd het allerleukste. Ja. Ja, oké, okay. ik kan me voorstellen. Ja, we zijn soms samen ook met met en dingen de, de buis stonden ze in de skate-off, dus, uh, Oké. Okay. Ja, uh, we zaten ook in de gevarenzone, maar in ieder geval, uh, Kim die, uh, heeft de missie kunnen pakken in ieder geval. En um, ja. is er al een invaller voor uh, uh, Danny de Munk? Ja, dat, heb, dat is me ook niet helemaal duidelijk geweest gisteravond. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat moet... Iemand, uh, uh, ik moet inschatten. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Nee, want vorige week was natuurlijk Jody Bernal. Um, die viel in voor Danny de Munk. Maar dat bleek ja. uiteindelijk ook meer eenmalig te zijn. Exact, ja. Ja, ja. dus ja, misschien wordt er wel niemand een invaller hoor. Dat kan ook, dat het zo laat. Maar je weet het hè. Ja, goed, we wachten. Ik heb eigenlijk niks meer over gehoord. Dus. Nee. Uh, ja, we wachten. We'll wait and see. Ja. ja goed, en dan uh, Hans Kazan. Uh, die had in Torremolinos, dus, Ik kan je nog herinneren in Spanje. Ja. Dat een uh, groot theatergebouw had, die ja had, klopt Laat laten neerzetten, een Magic Palace. Ja. En dat is uh, verdwenen. Oh, wat is er gebeurd? Ja, het is verbrand. Het is verbrand, een... verbrand. Ja. oké. Okay. Ja, er is, er is een, er is een, uh, een ja, vuur is ontstaan en het is tot grote afgebrand. Zo. So. Dus ja, het is natuurlijk zo, het is natuurlijk wel uh, ontzettend verdrietig voor hem, maar uh, aan de andere kant, ik heb er financieel niks meer mee te maken. Nee. Maar uh, het is niet ook echt verdwenen. Want hij had het natuurlijk een paar jaar geleden opgezit, maar het is niet echt een enorm succes geworden daar, hè? Nee, het is doordat een van de uh, investeerders zich terug heeft vertrokken. En, uh, is hij op een gegeven moment daardoor failliet gegaan. Nou, en, uh, ja. ja, hij is in ieder geval weer bovenop gekomen, maar dat is natuurlijk een heel, heel, heel drama geweest daar. Ja, tuurlijk. En nou is het op een gegeven moment ook nog volledig vervoerd door die zee. Ja. Dus ja, het zat er niet echt mee dan, hè? Nee, ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik heb dat bericht gelezen trouwens in zijn zoon. Um, Renzo, kan dat? Ja? Die heeft gezegd dat het uh, misschien wel het beste was, dat het uh, was afgebrand Ja, ja, misschien wel. Misschien Uiteindelijk. Ja, ja, ja, ja, Dus dan heb hij zich daar ook geen zorgen meer over te maken. Uh, zeggen van, had ik maar of dit, of had ik met mijn zus. Ja. Ja, u, die zien niet meer. Dus uh, eigenlijk heel, met uh, volle tegel uh, verder gaan genieten van het leven. Huh? Ja? Ja, zeker. Ja, goed. Ja, dan ken je op een natuurlijk de, de opposite nog wel. De opposite ken ik zeker, ja. Nou, uh, Willy van der Oppersits, dat is, uh, die is bedreigd geworden door een, uh, door een, door een, vrouw, uh, een jonge vrouw die aan het stalken is geslagen. Ja. En uh, die heeft er nogal wat, uh, wat uitgegooid, zeg. Ja, klopt. Met, ja, de tekst met van, ik maak je kapot, uh, wat zou je doen als je pistool op je hoofd krijgt? Nou, uh, we zijn mogen overkomen zoiets, zeg. Ja, dat, dat zal echt een, echt een ramp zijn. Want het was niet alleen hem, maar ook zijn vriendin werd natuurlijk bedreigd. Dus maar, daarom ja, was het ja. zo erg ja, het is ongelooflijk Ja, dit, soort, dit zijn die mensen. Ja, doen ze hier in Limburg, doen ze dat gewaaid. De, de echt gewaaiden zijn dat. Ja. En klaar dus in de wind gestaan. Wat zit toch allemaal? Wat vind je hem overkomen, komen, zeg even. Ja, Jezus, ja, ja, het is wel. Maar, maar in ieder geval, uh, de politie is ingeschakeld, ze hebben erop, ze opgepakt en de zaak wordt 5 april uh, komt ie voor. Oké. Okay. Ja, er zal wel iets gebeuren. Ik denk dat, uh, dat ze daar wel op afgerekend neem ik aan. Ja, dat denk ik ook wel. Dus, uh. ja. Maar goed jongens, ja, dat was een beetje wat ik. Ik vond eigenlijk dat er heel weinig uh, echt, echt, echt nieuws is geweest natuurlijk. Oké, okay. nou dan hopen we dat volgende week natuurlijk weer wat, uh, wat meer nieuws is natuurlijk. Ja, en dan maar... ik we, we meer vertellen over Expecto, over, over, uh, want ik heb natuurlijk ook gisteren weer even gekeken. En ja. Ik vond het gisteravond een beetje tegenvallen eigenlijk. Je vond het maar, tegenvallen? Yeah. Ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Er waren wel een paar leuke bij, maar we uh, zeggen wel, ik vond volgende week vond het beter, betere kwaliteit. Ja, nou ja, daar zullen we daar volgende week even over praten. Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik heb het nog niet echt gezien. Maar er schijnt ja. een verhaal te zijn uh, met de een of andere jongen, de zoon van een bekende artrice, actrice of zo. En uh, ja, oh, daar zou Erik zouden er iets mee te maken hebben ofzo. Maar dat kunnen we volgende week wel even behandelen. Dat ja, gaan we eens even over onderzoeken, dan, hè, <laughs> natuurlijk. Helemaal top. We moeten we daarvan kunnen vinden. Is goed, hé hey, Henry, dankjewel. Graag ja, gedaan, hè. en, en uh, jullie natuurlijk en de luisteraars thuis doe natuurlijk ook. Heel fijn weekend en graag tot volgende week. Oké, okay, hé, hey, dank je. Hé, hey, toon Opgenomen in de Turkije, bluff en uh, Mens. En daarvoor die uh, Van Vels en Take Me In. Een ongelooflijk moment. Vraag ook een ongelooflijk lied. Ik spring uit een vliegmachine. Alleen maar om jou te zien. Om jou is dit, wat, wat is dit voor muziek? Eddie Walli. Belgische zanger. En hij heeft een. Uh, laten we zeggen. een apart karakter. Hij heeft uh, meerdere. ja. hits kan ik ook nog niet zeggen. maar bekende nummers op zijn naam staan. En er is in België. is er een programma. en dat heet. Het de slimste mens ter wereld. En dat is een algemene kennisquiz op. Um, ja, Belgische tv-kanaal. ik weet niet precies welke. En. Um, zo, uh, ja. Om de zoveel keer. moet een bekende. BNR. of een bekende. BB'er, bekend Nederland of bekende Belg. moet een vraag stellen. En Eddie Wally is aan de beurt. Nou moet je even kijken wat hij allemaal zegt. Uh, die is voor Peters. Het wordt er eentje van uh, Eddie Wally of Ann Miller? Eddie Wally. Eddie Wally, durf de keuze, Peters. Dit is zijn vraag. Beste kandidaten. Mijn vraag gaat over een plek waar ik nog nooit geweest ben. Wauw, geweldig. Gezellig daar. Allemaal oranje mannen, zeg, met baarden. Beter dan in China. Maar wat weet u over. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Wat weet hij erover? Oh, mijn God! Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Voor u en mij. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Wat weet je? Oh, oh, oh. En die bal En dat is niet de enige keer dat hij een vraag heeft gesteld. Want uh, hij deed dat nog een keertje. Dan gaan we de laatste vraag even, die is voor jou. En wordt volgende van Eddie Wally. One, two, three, four. Come on, baby. One, two, three. Ben in Amerika geweest. Het was er alle dag een feest. Vond het fijn in Amerika te zijn. In Amerika maken ze alles geweldige dingen, zeg. Coca-Cola. Mm. Starbuck's. Obama. Oh, Nicaran. Obama. Obama. Waterboarding, waterboarding, waterboarding. <laughs> for you and me. Waterboarding, waterboarding. Ja, allemaal in Amerika en ook de e pad Wat weet u over de e pad Wat weet u over de iPad? <laughs> <laughs> <laughs> Wat is het ook een held, Eddie Wally. My song on so many different dials Cause I got more f*** than a disciplined child So when they see me, everybody barack, barack Man, I'm like a young gun, fully black, barack I cry teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket and back Look at my jacket and hat, so down, bizarre So down to earth, I'm bringing gravity back Adopted by the major, I want my family back People work hard just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black Man You like have to keep screaming till they hear you out the chain. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was bleeding astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate. Now my hunger will leave my amazed. Great. It feels like a long time coming. Yes. Since the day I thought of We En in de stars van uh, Tiny Tampa. En wat een plaat is het En zo eindigen we Entertainment View voor deze zaterdag um, Ja wat was het ook alweer 19 februari 2011 Bedankt voor het luisteren Ik hoop dat je hebt genoten En volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal terug met onder andere Regisseur Tim Oliehoek Ja is dat, Tim Oliehoek in de uitzending volgende week Fijn weekend En nu eerst Alex Cadino En I'm in love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 de theoloog Huub Oosterhuis heeft zijn opmerkingen over gecensureerde kersttoespraken van de koningin afgezwakt. Gisteren zei hij dat hij er zeker van was dat Beatrix zwaar gecensureerd wordt. In een verklaring zegt Oosterhuis nu dat de koningin dat nooit gezegd heeft of gesuggereerd, maar dat het zijn persoonlijke interpretatie en beleving is. Hij heeft de indruk dat de koningin in haar bezorgdheid over het maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland veel verder had willen gaan dan ze in haar kersttoespraken deed. Bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg is de CDU van Angela Merkel gehalveerd. Volgens ExitPols kreeg haar partij maar 20% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar met bijna 50% van de stemmen. De uitslag van de deelstaatverkiezing is van invloed op de samenstelling van de bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. De Belgische politie is opnieuw in opspraak gekomen. Een moordenaar die vorig jaar werd gearresteerd had veel eerder kunnen worden opgepakt als politieagenten beter hadden samengewerkt, zegt een onderzoekscommissie. De commissie noemt het politieonderzoek een chroniek van aangekondigd mislukken. In januari vorig jaar werd de tekenleraar Ronald Janssen opgepakt voor de moord op een buurmeisje van 17 en haar vriend van 22. Later bekende de Belgen ook de moord op een studenten in 2007. In het onderzoek naar die moord werd Janssen herhaaldelijk als verdachte genoemd, maar de politie nam nooit contact met hem op. Eredivisie-koploper PSV is twee punten uitgelopen op naaste belager Twente. In Eindhoven won PSV met 4-1 van NAC Breda, terwijl Twente thuis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC. Ajax liep twee punten in op Twente door in Amsterdam met 1-0 VVV te verslaan. De andere uitslagen Ado Den Haag Feyenoord 2-2 en Vitesse de Graapschap 2-0.